De stad is al vaker aangevallen door Taliban-strijders. In 2015 wisten ze Kunduz te veroveren... maar na een tijdje werden zij weer verdreven. Het blijkt voor jongeren eenvoudig om te gokken op gokwebsites. Ook al is dat verboden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat geen enkele aanbieder... serieus werk maakt van leeftijdscontrole. De NOS maakte de afgelopen maand met een jongerenrekening... accounts aan bij tien sites, waaronder Toto en Unibet... Wedden op sportwedstrijden of casinospelen bleek overal mogelijk. Pas als een minderjarige geld wint en de winst wil uitkeren... vragen zes van de tien aanbieders om een kopie van een identiteitsbewijs. Als de winnaar dan minderjarig blijkt, wordt het geld niet uitgekeerd. De moordenaar van Robert F. Kennedy, Sir Haan Sirhaan Sirhan, is in een gevangenis in Californië neergestoken. Hij ligt in een ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Sir Haan Zidhan zit al meer dan 50 jaar vast voor het doodschieten van Kennedy op 5 juni 1968. Kennedy, toen senator, werd vermoord in Los Angeles... toen hij campagne voerde om de democratische presidentskandidaat te worden. Sir Haan Zidhan kreeg aanvankelijk de doodstraf voor de moord, maar dat werd omgezet naar levenslang. Hij heeft meerdere verzoeken gedaan voor vervroegde vrijlating, maar die zijn steeds afgewezen.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 Cassiere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief, dankjewel, namens de kassa-medewerkers en sieren. Echt... Dames en heren, Toebak -toe -toe -toe -toe leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, het werken dat is in het radioprogramma. Straks, naar deze plaat, Niels Geuseboek, hebben wij een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren op 31 augustus? Love used to be a mystery Thought it was never meant for me On the face of a stranger I could see The silver linings I have waited all my life to be at that time. You Ja. Oh ja, dat is altijd de vraag. Is daar iemand in de ruimte? Nou, dat zijn we nog steeds naar aan het zoeken. En dan sturen we af en toe daar uh, uh, iets naartoe. Uh, schepen. Uh, satellieten. satellieten. En zo meer. Goed, het is uh, tweede gedeelte in het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ach, het is 1888. Ja. En Jack the Ripper sloeg voor de eerste keer toe... En dat was Anne Nichols die hij uh, uh, verminkte, doodmaakte en echt voor oud-vuil achterliet. Dat was in de, in de Whitechapel area. En in, uh, 19, of in 1888 tot en met 1891 zijn vijf of misschien zes moorden door hem gepleegd. En uh, ze denken dat het Jack Ripper was. Uiteindelijk uh, stuurde hij brieven naar uh, de politie. En in die brieven stonden allerlei speciale details die niemand anders kon weten dan eigenlijk de moordenaar zelf... En uiteindelijk zijn er allerlei samenzweringstheorieën bedacht. Dat iemand van het, uh, noem je dat, van Adel het zou hebben gedaan. Iemand van de koning, familie van de koning. Want die zouden bij een van de prostituees, want dat waren het voornamelijk. Hè, vijf prostituees zijn vermoord door hen. Uh, zou je een kind verwekt hebben en dat moest verdoezeld worden. En uiteindelijk hebben ze maar meer vrouwen om het leven hebben gebracht. Omdat dat allemaal in een doofpot te kunnen krijgen. Maar goed, dat is een theorie. Het is ook een theorie dat het een slager is, een, een chirurg is geweest. Die een Een slagerszoon, want er zijn organen verwijderd uit het lichaam van die vrouwen. Er zijn foto's van. Ik heb er nog naar herinnering aan. Maar goed, in ieder geval, uh, die zijn echt heel netjes weggehaald daar. Hij wilde ze ook nog op gaan zetten dan misschien. Dat weet ik niet, maar de, de barmoeder is weggehaald, of nieren zijn weggehaald. Uh, dat is zo goed gedaan dat ze dachten van, hé, hey, ja. dat kan niet zo... Iemand gedaan hebben. Dat moet echt iemand anders gedaan hebben. Uh, of iemand gedaan hebben die daar voor doorgeleerd heeft. Ja. Uiteindelijk, uh, het maf is het laatste wat ze daarover hebben gedaan. En dat was pas in 2006. hebben ze DNA van de briefkaarten. Van de uh, brieven afgehaald. Van de postzegel. Ja. En dat hebben ze onderzocht. En daar kwam vrouwelijk DNA het voorschijn. Hm? En daar hebben ze nog mee uh, gezocht naar een dader, of ja, naar een vrouw... die het misschien wel gedaan heeft. Dus Jack de is nog steeds niet opgelost... maar het, uh, nou, het sprak tot de verbeelding. Er zijn zoveel films en zoveel verhalen overgeschreven. 1888, de eerste, het eerste slachtoffer. Goed, tot ja, meer. Dan maar een nationale feestdag in Trinidad, Tobago... is dat vandaag 31 augustus dat okay. ze onafhankelijk werden. En hoe lang is dat geleden? Want in welk jaar was dat zo In 1962, op 19... 31 augustus... werd Trinidad en Tobago onafhankelijk. Oké. Okay. En uh, twee uh, eilandengroepen uh, in de Caribische Zee uh, boven Venezuela met de uh, hoofdstad Port of Spain. En de voertaal is Engels. Je zou denken Spaans, maar het is Engels. Oké. Okay. En het staat eigenlijk wel bekend. Het is een van de meest rijke eilanden in de Caribische Zee: voor toeristen en uh, olie. Ah, ja. Olie, wat we nu nog hebben. Dat is niet zo lang meer. Dat is alles op elektriciteit. Goed. Aerio Mexico vlucht 498, een Douglas DC-9, die uh, steeg op in 1986. En uh, daar in de buurt uh, vloog ook een uh, Piper Cherokee. En die uh, vloog op een bepaalde hoogte. Op een gegeven moment die Cherokee piloot hij heeft wat instructies van de toren niet helemaal goed begrepen. En uiteindelijk zijn ze op dezelfde hoogte terechtgekomen. En dan zou je denken, hebben ze elkaar dan niet gezien? Nee, want het was mistig. En als het mistig is, dan heet het see and avoid. Ga dan in. Dan moet de piloot zelf scherp zijn. En deze Cherokee-piloot was niet helemaal scherp. Want die vloog de staart van deze Douglas DC-90 completer eraf met zijn vleugels. En daar zijn ook animatiebeelden van te zien op, uh, op YouTube. Dat ziet er vrij heftig uit. En waardoor dus alle twee naar beneden kwamen en ze kwamen op een, uh, een huizenblok van vijf huizen terecht. Op de grond 15 mensen dood en aan het boord zaten 82 mensen. Er zijn heel wat slachtoffers bijgevallen. Ja. En uh, sindsdien hebben ze ook het uh, radarsysteem vernieuwd. En dat zie je een avoid. Zo van let zelf maar even op, als het mistig is, dat hebben ze goed uh, onder loep genomen en dat hebben ze veranderd. Heb jij daar iets van gemerkt? Want jij bent stewardess? Ja, ben is het een, een duidelijke uh, keerpunt in de geschiedenis van vliegtuigen? Dit ja, of niet? Ik zit niet in de weer, maar natuurlijk, er is heel veel verbeterd. En ja. het navigatiesysteem is wel goed. En tegenwoordig gaat alles uh, eigenlijk uh, automatisch. Uh, Via iPad en uh, yeah. hand... Uh, hand. Nou, uh, met de hand is eigenlijk niet meer zo uh, van deze tijd. Automatische piloot nou, ja, ja. Uh, neemt het gauw over. Nee. Maar het maf is, er is een foto te vinden van de vallende Douglas DC90. Die hangt dan op zijn kop en die valt echt gewoon naar beneden. Minuutelang lang valt hij naar beneden. Het is echt bizar om te zien. Ja. Dat was in 1986. Ja. Heeft u nog zin om te vliegen? Nou, wat heb jij? Ja, altijd. Nou ja, uh, uh, 31 augustus is de sterfdag van Diana Spencer. Hè? Oh ja? Ik ga vertellen, ja, in 1997 was Ik dat rei. iedereen was geschokt. Ik luister even het ja. nieuws. Ja.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 Ze waren achtervolgd door natuurlijk uh, fotografen. Paparazzi. die operaties. Ja. En uh, er waren heel veel vrouwen dat de, de chauffeur toch wel wat gedronken had. Later is dat weer ontkend, geloof ja. ik. hoop over te doen. En ja, de namen blijven nog steeds zo bizar. Ja. Diana, Diana en ja. Dodie. Ja. Alvajat. Haar nieuwe vriend. Nou, zo nieuw was hij niet meer. Maar goed, uiteindelijk... Uh, ja, vooral de, de vader van... Uh, uh, Dodie Alfa, ja, die heeft er nog heel veel rechtszaken gevoerd om ja. te achterhalen waar het nou fout is gegaan. Goed, dat was in 1997. Ja. Ik kan me nog herinneren. Ik lag ik in bed ja. in Amsterdam Amsterdam ik toen nog. En ik hoorde het. ik echt... Je was echt geschokt gewoon. Ja, iedereen was er stil van. Ja, ja ook uh, die begrafenis toen de tijd op tv. Iedereen zat ervoor ja. hè, te kijken. Uh, Elton John met de ja. candle in ja. the wind. Ja. Ja. Goed, nog één? Uh, nee. Nee? nee. Oké. Okay, nou, één ding vind ik wel grappig. De nee. eerste steen wordt in, gelegd in 1920... Uh, voor de Ringers Chocoladefabriek. Oh ja. En ja, Het grappige is, ik woon in Alkmaar... en daar werd dan die steen gelegd natuurlijk. En, uh, nou, het, Ringers is gewoon een, iemand die ooit begonnen met chocolade maken. En uiteindelijk beviel dat wel. En dan is hij eigenlijk steeds groter uh, geworden. En uiteindelijk hebben ze dus een fabriek gemaakt in uh, Alkmaar. Momenteel staat hij al jarenlang leeg. Er is daar een heel groot plan voor gemaakt... om daar weer chocolade te gaan ervaren... zelf te maken als klant... Nou, dat door te lopen. En, maar goed, dat staat al jarenlang leeg. Maar dat is dus een groot fabriek die leeg staat. Die ja. is dus niet gekraakt. Nee, nou ja. Dat is een leeg pand. Ik, ik zal geen namen noemen, maar ik weet genoeg mensen... die daar naar binnen gaan en dan gewoon daar... Wat? Rondlopen, Want het is een mooi gebouw, een mooi oud gebouw. En dan vooral s'avonds laat is dat wel heel spannend om daar rond te lopen. Het lijkt me dan wel weer interessant dat mensen daar dan weer woningen in gaan maken. Net zoals daar nou, worden appartementen gebouwd. Bij de rotsfabriek fabriek in Haarlem wat je dat natuurlijk ook. Hè? Ja. Nou, dat is allemaal. Uh... Nou goed, dat gaan ze hier ook doen. Ja. En uh, alleen dat wordt elke keer voor ze Starterswoningen, waar we mee begonnen. <laughs> dat zou een goed idee zijn. Starterswoningen. In de chocoladefabriek. Dat lijkt me een leuk idee, zeg. Ja. Starterswoningen. Ja, ja. zeker midden in de stad. Ja. Een miljoen? Ja, dan heb je twee kamers. Ja. Goed, dat is over de geschiedenis, straks de verjaardag. Oh, één ding wil ik je nog wel laten horen en dat is wel grappig. De hotline. The Washington-Moscow hotline, a safeguard against hotheads in the Cold War, is installed in the Pentagon. Simultaneously, the other end of the teletyping circuit is being hooked up in the Kremlin. Dit direct communicatie tussen de Sovjet en Amerikaanse regeringen is bedoeld om misverstanden en misberekeningen te beperken die misschien een nucleaire oorlog kunnen Yes, daarvoor was je ingeschakeld om uiteindelijk de com uh, communicatie tussen Rusland en de VS duidelijk te laten verlopen. En er zat ook een vertaal idee in. En ze hadden eerder al iets bedacht. Dat werkte niet helemaal. Dat, dan dan moesten vertaald worden wat de Russen zeiden. In, uh, Amerikanen en dat kostte dan iets van 12 uur om dat allemaal te vertalen. Nu hadden ze dat anders aangepakt. En konden ze dus. Nu ja, uh, doe je gewoon Google Translate. Ja, dat was toen we wel anders. Het was een heel groot apparaat. Als je bij het filmpje ook kijkt. Dat was een heel groot apparaat wat geïnstalleerd moest worden. En dat moest allemaal via codes ook. Kon niet, iedereen kon zomaar meeluisteren. Elke weer een nieuwe code. Goed, tot zover de geschiedenis. Straks de verjaardagen. Ja, is de jarig en zou jarig zijn geweest. Interessante materie, Eerst Even duistere muziek van de Z-Girls. Violet.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 So we share my beer You said let's get out of here There's people fighting Hate this lighting Five years on and here we are the same two people in the same damn bar All those chances Olive branches And I paid the price For bad advice Now I'm on my knees Ik kan niet meer. Nee, 2020. Zo mag je niet meer over vrouwen praten, als lust Dat is niet de bedoeling. Nee, dat nou, is ook niet de bedoeling. En violence is dan wel weer raar om dat bij elkaar te plakken. Maar goed, dat is de titel van deze band. Seagull Violence. Geweld? Echt waar? Goed, het is uh, kwart over negen. Ja, het is er weer tijd voor. Wie is de jarig? We zullen eens even kijken. Nou, degene die niet meer leeft, maar wel heel veel heeft betekend... voor onder andere dit... Herken je het? Van huh? nee. wat? Nee. Nog niet? Nou, geef jezelf even de tijd. Pak ik even koffie. Dit is al heel lang geleden. Dit is ja. echt heel lang geleden hoor. Dit is het om mijn tijd te gaan. Nee, dit is echt onze tijd. Dit, Dat meen je niet. dit hebben wij met z'n allen zitten kijken gewoon. Was je er was je niet weg? zoveel op de televisie ook. hè. Je had één net, Weet beetje van zwart-wit beeld. Mm -hmm. Moest je aan de zijkant nog even slaan. En dan zeg je, oh hij is nu weer goed. Ja. ja, antenne even bijstellen. Nee, ik heb het over Gary England. Zou jarig zijn geweest. Ze leefde van 1870 tot 1946. Zij is de jongere zuster van Laura England. En zij, ja, zij schreef De Kleine Huis op de Prairie. Oh Ja, dat was een ja. En deze Carrie was de jongere zus. Is het uh, de, intro, tune. Oh, is is de tune? Onderbreken. Oh, de oh, dat kan ik niet meer herinneren. Ja, goed. Moet je ook maar net weten. Tijdens ja. had je hebt destijds allemaal dit soort muziek natuurlijk. En ik keek naar Barbara. Papa kijk. ik. Uh, goed. <laughs> dat had ook wel best wel diepgang. Maar goed. Zij uh, was uiteindelijk... De jongere zus uh, was eigenlijk zetter bij een krant. Ja. Dus ze had ook iets met letters. Terwijl haar zus schreef. Dus zette zij de krant dus eigenlijk. En uiteindelijk... Um, we praten dus heel veel met Laura, die die boeken schreef... Ja. over haar kindertijd. was een mooie tijd daar ja. op de prairie. Niks kon fout gaan daar. Alles was goed. Ja, kon en haar gaat. rol... Haar rol die werd destijds in de serie gespeeld door Lindsay en Sydney Greenbus. Dat was een tweeling. Die, die tweeling, om een beurt, speelde ze haar dus in oh. een Kleine House. The... Nou, ik vond het wel grappig. Ja. Goed, wie is er nog meer jarig, of jarig geweest? Nou ja, wie kent haar niet, maar de meeste mensen... Miraië Bekoy. Ah, ja, Nederland... koffie. Ja, dat is wel koffie. geleden, koffietijd. Ja, toen de tijd met Hans van Willen gebeurde. Ja. Deze wel. En uh, deze dame is inmiddels 72 jaar geworden vandaag. Oké. Okay. Uh, Doet ze open... nog iets eigenlijk? Zodien... Nee, volgens mij niet. Ik denk dat ze echt met pensioen is. Ze heeft ook nog uh, kieskeuren gedaan, hè? Actualiteitsprogramma. Ja. Vandaag. En uh, ja, ze was in die tijd best wel populair. Ik wil zeggen, ik heb die derde keer gisteren nog op de televisie ja. gezien. Waarschijnlijk niet, maar ja, zo ik, thuis voelt ze. Ik, ik, ik las dat en ik allemaal jij rij bekooit in dan geleden. Ja, uh, de, die mensen, ja, het spijt me, maar je vergeet ze. Nou ja, 2006 is ook nog niet zo... Voor ons gevoel, wij zijn 50, is niet zo lang geleden. Dat is natuurlijk gewoon maar 13 jaar geleden nog. Jezus, Aha. dat is best wel lang. Goed, zes uh, jaar zou jaren zijn geweest. Ik heb het over Maria Montessori. Ah. Montessori? Ja, dat is goed. die scholen, ja. Het grappige is, ze is ooit uh, geboren in Italië en is overleden in Noordwijk. En zij uh, was arts, ze wilde graag onderwijzer worden en uh, zij heeft op een school... Ze... Ze heeft een hele nieuwe, nieuwe theorie bedacht. Hoe je mensen zou kunnen opvoeden. Kinderen dus vooral. En dat ze vooral de kracht van de kinderen wil benutten. Dat ze willen ontdekken. Het enthousiasme om dingen te leren. Dat moet je vergroten. Dat moet je beetpakken. Dat doen ze nog steeds op Montessori school. Ze heeft ook pedagogiek gestudeerd. Ze heeft destijds ooit een lezing gegeven in de VS. Ze kwam uit Italië in de VS. Lezing gegeven. Daar was Thomas Edison nog bij aanwezig. Graham Bell. Weet je van de telefoon waar bij aanwezig, uitgenodigd. Echt de zaal was helemaal afgeladen. En wilde haar theorie graag horen. Hoe ze in het leven staat. Hoe ze met kinderen op moet gaan. En het... Eindelijk is ze dus uh, overleden in Noordwijk. Ze heeft heel veel betekend. voor de. Uh... Ja, absoluut, want ja. Montessori College staat nog steeds. Ja. onderwijs. En Jan, kom je ja. aan tafel. Uh, Frederik, je moet ze allemaal persoonlijk ook noemen. Ook, hè? Niet jongens, we gaan aan tafel. Nee, je moet ze allemaal noemen dan komen ja. ze. Individueel is dat ja. een top. Ja. En de leraren waren, mocht je ook aanspreken met, uh, met een naam. Niet natuurlijk. Ja. Ik heb zelf ook... Uh, Klootzak. Mos... Oh nee, zo heet je niet. Hey. Nee, goed. Ik weet het niet. Ik heb ja, er niet opgegeten, okay, Maar ja, ja. ik denk een beetje meer structuur en... Nou, Uitgaan van de kracht van het kind is te kort, volgens mij. Nou, ik denk dat het wel goed is voor je, ja? Voor je, voor je zelfontwikkeling, ja. Ja, maar sommige kinderen hebben gewoon helemaal geen energie en... Nee, maar die gaan ook niet naar zo'n school. Als nee. het niet geschikt voor je is, dan ga je niet naar zo'n school. Dan nee, okay. ga je naar een school oh, dus met het, is, het is dus niet ja. voor iedereen geschikt nee, eigenlijk. niet voor iedereen geschikt. Oké, okay. ja. nou dat had ik niet begrepen. Ik dacht dat iedereen wel er goed uit zou kunnen komen. Nou, goed, wat nog meer? Wie is er meer Floortje Dessing, ah. 31 augustus 1970. En zij is vandaag 49 jaar geworden. Oh, dat vijfde leven jaar, jaar gaat ja, in. Ja, ja. ja. Oh, nou ja, ja, wie kent Floortje niet? Bekend van... Uh, Radio en televisie. Van haar reizen. You're in travel. Ja. Wat betekent. Uh, het eind van de wereld. Gelofdige ja. Die, reportages gemaakt. Ik vind het een bijzonder vrouw. En ik, ik, volgens mij is haar werk is volgens mij um, nou ja, mensen interviewen. Maar haar hobby is volgens mij boeken lezen. Ja. Het, ik, heb echt, ik heb naar Indonesië gevlogen en ja. weer terug. Ja. Ik dan denk ik aan Floortje ik, Jezus, dit is je werk dus. De hele tijd wachten tot je ergens bent. Ja. Vijf minuten, nou ja, vijf minuten. Oké, okay, een halve dag iemand interviewen. En dan weer twee ja, dagen terugreizen, ja, ja. Dan moet je een andere hobby hebben. Maar het is wel een manier van leven. Ik denk, als je, dat merk ik ook aan mezelf. Als je dat doet, dan kan je eigenlijk niet meer terug. Je kan niet meer terug? Nee, nee ik zou niet uh, een baan uh, tussen vier muren meer kunnen... Nee, oké. Okay. Um, maar ik vind, er leven. zit zoveel nutteloze tijd tussendoor. Absoluut. Ja. Het gaat alleen maar het wachten, wachten. Wachten? En wachten. Oh, ik word ja. zo depressief op zo'n vliegveld. Ja. Als je al die mensen... Als je daartussen zou moeten werken, hoe, hoe ervaar je dat? Want nou, mensen soms, allemaal Nee, soms wachten. wil je iedereen zijn kop slaan eigenlijk. Ja. Want, uh, ja, het, ja mensen ja, het is zijn het is ook... zo gespaard. aardig, maar dan denk je van... Uh, hou je mond, ga zitten en... Uh, Wacht je tijd af. Relax, hij komt allemaal goed. Dus je kan er toch niets aan doen. Nee, ja, het is dus, ook vaak over. Nee, maar Frootje is jarig vandaag. Frootje daling. Ja. Uh, vandaag is hij ook jarig. En je kent hem natuurlijk van dit: Cirkel met vette oh, nee. Ja, Chef van Oekel. Chef van Oekel. Hij is al overleden in 1997. Ooit ontdekt door Wim T. Schippers. En toen was de man al 60 jaar oud. Toen had hij al eerder muziek uitgebracht, onder andere dit. Hij was gewoon zanger, Hij is zelfs Timmermansknecht geweest, Geveningen, Slagersknecht, maar hij was eigenlijk tenor geloof ik, wel oh, komiek uiteindelijk natuurlijk tenor? Ja, dat hoor je, Kijk, hoor mooi je zingt dus op 60-jarige leeftijd werd Dolf Brouwers ontdekt. En uiteindelijk kwam hij op de televisie. Het ging altijd over viezigheid. Een van u weet vast wel in welke richting ik de toilet moet zoeken. Moet die toch ergens zijn. En dan liep hij zeg maar daar rond op zoek naar het toilet. Komt vaak eens in de aflevering voor. Ik heb een paar keer zitten kijken. En uiteindelijk had hij geen wc-papier of hij kon niet doorspoelen. Ging hij met toiletpapier en dan poep. In zijn handen ging hij rond over... Het was te goor voor Hoe oh, heette dat programma? Wal Dolala. Wal Dolala. En daar Luf is daar volgens mij bekend in geworden. Uh, ja, die klopt. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook Donna Summer groot gemaakt. Oh, serieus? Ja, yeah, Donna Summer heeft... Oh, eerst met die uh, ene plaat. Met, met die natuurlijk. ene plaat. Ja, ja. Hashtus, geloof ik. Is in zijn programma geweest. Ja. En ze heeft ook met hem geknuffeld. Oh, echt? Ja, nou, een persoon die je wel hij, graag zou willen knuffelen. Of met haar eerder, natuurlijk. Maar de persoon waar hij wel mee zou willen knuffelen... Die is vandaag al oud geworden... Richard Keer? Ja. Yeah. Ah, daar wil je toch wel mee knuffelen, of niet? <laughs> nou, uh, Richard keer, ja. Yeah. Ja, Richard Keer. die wordt vandaag... 69 jaar. Oh, of bijna... zeg ik het goed? Nee, 70, ja, 70 is hij geworden. Ja, 70, jaar. Hij hey, is 70 jaar oud ja, geworden. Ik heb Richard het idee, Keir. natuurlijk zoveel films gemaakt... maar het meest populair geworden is natuurlijk met de, de film uh, Pretty Woman, hè? ja. Dat denk ja, ik. Ja, ja, ja. dat ja. sprak ja. iedereen tot de verbeelding. Ja. Goed, vandaag eh, is hij jarig. Eh, ik zit, oh ja, is ze jarig? Debbie Gibson. En Debbie Gibson ken je nog van deze plaat? Foolish beat. Kwam uit in 88. Zelf geschreven, gezongen, geproduceerd. Alles had ze zelf gedaan. Dat was nog niet eerder voorgekomen. Door een 17-jarige. Hij was 17 jaar oud. Hij had hier een grote hit mee. In 1988, later kreeg je nog meer uh, platen die ze maakte natuurlijk. Allemaal een beetje hetzelfde genre, hoor. Lekker vet in de productie. Maar dat was toen de tijd hip in de jaren 80. Lost in Your Eyes. Ze heeft een eigen platenlabel opgezet. Ze heeft op Broadway gespeeld. Ze heeft Grease heeft Ze, ze heeft uh, Zandy gespeeld toen. En uiteindelijk uh, heeft ze ook nog een keer Ster op de IJs. Ster dans op het IJs heeft ze gedaan. En ze was voor het laatste zien in een videoclip in 2011 van Kate Perry. Hoe oud is ze geworden? Uh, zij is 39 geworden. Heel oh, jong hoor. nog jonger. Maar ze was 17. Echt. Ja. Dus ik bedoel, ja. dan heb je al wat spelingen in die carrière. Ja. Goed, wie nog meer jaren nou, is? Nou, ja, Feyenoord, hè. Ben Wijstekers. Benny Wijstekers eigenlijk wel bekend. Oké. Okay. Ook uh, 1955, dus als ik snel uitrekend uh, 64 jaar. Nederlandse ex-voetballer bij Feyenoord. En momenteel uh, is hij nog uh, bezig uh, bij de opleidingen in Feyenoord. Oké. Okay. Soccer Schools of Eindhoven. Ja. Precies. Vandaag zou ze jarig zijn geweest, maar al lang overleden in 1962. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende no. medewerker. Dus weer eens een testje. Van de Wilhelmina, autoriteit. der Nederlander, zou jarig zijn geweest. Oh? Ze trouwde met Hendrik. En uh, nou goed, uiteindelijk uh, kregen ze natuurlijk uh, als enige kind Juliana. Ja. Dat waren nog eens tijden. Prinses Wilhelmina. En toen komt Bernard of nog. Nou, laten we daarover ophouden op Bernard. Hè? Goed. Uh, nou, hebben we het al gehad? Ook wel één ding nog even doen. Junior Jack wordt vandaag 38. Uh, de man die ooit hits had met... Uh... Ja, ik zal er eens even eentje pakken. Gewoon dit. Jaren 90, hè, dit, hè? Lekker. Toen begonnen met de dans, hè? Echt, gewoon dans bij de Gaan shit. naar de is. Ja. Boxie. Dat was er nog. En dit. Heerlijk. En toen uiteindelijk in 1999... Bracht hij My Feeling uit? Dat is onder zijn echte eigen naam Junior Jack. Live leven of steeds? Ja. Klinkt wel heel bekend. Deutjes vaak gebruikt. Uiteindelijk eh, een van zijn laatste platen die hij heeft gemaakt, want nu is het een beetje stil rond hem. Der Me 206. Zegrote hit. Junior Jack wordt vandaag 38. Uh, is klaar met de verjaardagen? Ja. ja? Nou, toch? Ja, ik toch maar even een plaatje gaan gemaakt. dan, dan geweest. Straks de Zandvoortse bericht hier bij Toebak leeft. Wij ja. dat de toestel op aanstaat. Het is zonnig om deze kant op straks dat hij nu lekker afstand I feel like I'm out of dark. Run from domesticated life. Find your reasons, tell your truth. It don't matter. Support find my action. Tell your truth, I can mean miss something. Bring it all back. But if all you see no. Park en repeat. Ja sommige plaatsen staan bij ons uh, constant op repeat. Dat, uh, ja, dat is gewoon grappig. Het is uh, toebakleefd, het is nou weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Uh, wat speelt deze week? Nou, onder andere kan je een unieke tentoonstelling zien in het Zandvoortsmuseum. Het gaat over historische Grand Prix, hoe het ontstaan is. En uh, vooral twee personen worden er uitgelicht. Dries van der Lof en Jan Flinkers. Uh, Flink... Flinterman. Jezus, ik heb het helemaal veel opgeschreven. Die staan in het middelpunt. Die hebben ooit de grote prijs van Nederland in 1952 uh, gewonnen. En uh, nou goed, er zouden beide dit jaar 100 zijn geworden. En uh, ook Wim Loos wordt geëerd. Dat uh, is een groot talent geweest. Uh, hij is toen op 21-jarige leeftijd verongelukt. Uh, er zijn allerlei dingen te zien die daarmee te maken hebben. En uh, nou goed, verder boven heb je ook nog uh, voor oud-Sandvoortes... Nou goed, en ook het ontstaan van de circuit. Nou goed, alles, ja, van het circuitpark uh, is daar ook toch te zien. Dus uh, unieke tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Goed. Uh, ja, sowieso is het wel leuk natuurlijk, om te weten hoe het nou zit met die uh, boulevard, hè? Die boulevard en de stenen daarvan die zijn weer gestort. Op het circuitpark en daaronder, onderbaan. Nou, ik heb het wel eens eerder gehoord. Goed, ga erheen. Uh, wat heb jij? Nou, ik heb feest. Heb je een feest? feest in het dorp Ook oh, Ik zie je helemaal glimmen. Ga oh, je ook. Ken je hem persoonlijk of zo? Nee, ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Oké, okay, maar je wil hem Yves. graag leren kennen. Nee, helemaal niet. Maar wij gaan altijd gewoon gezellig naar de feestjes. Als ik vrij ben, dan ga ik gewoon het dorp in. We hebben genoeg feesten. Hè? Ja, elk gratis. weekend. Mango Beach. We uh, mm -hmm. kunnen overal naartoe. Dus elk, elk weekend is er eigenlijk wel wat. En het is altijd gezellig en leuk. Ja. Maar vanavond dus Yves Beersen, Die treedt op en die heeft een aantal gasten uitgenodigd. Zijn vrienden, denk ik, lange Frans, Thomas Bergen, Danny Vroken, Mike Tade. En Quincy die komen zingen. Lange Frans. Uh, oh ja, die ja, rapper. Dus een aantal duetten. Ja. En het start uh, om 8 uur. En uh, nou, Yves is eigenlijk een zandvoorts jongen die uh, eigenlijk uh, vroeger in de klikspaan werkte achter de bar en uh, die pakte af en toe de microfoon en die vond het leuk om te zingen. En uh, uiteindelijk uh, was de menigte daar in het café altijd zo enthousiast dat hij dacht: van, nou, waarom ga ik niet van mijn hobby? Uh, misschien mijn werk maken of mijn ja. passie uitvoeren. Dus toen heeft hij zanglessen genomen. Uiteindelijk heeft dat zijn vruchten afgeworpen. En uh, je staat inmiddels landelijk bekend. Zeker. En treedt af en toe op. Curaçao, Ibiza. Oh, ja. en hier, ja, nee. Hij is het bijna ik... zo'n DJ-achtige praktijken, ja, zeg maar. Maar hij doet het goed. Hij gaat lekker. En trouwens, een, wel een leuk nummer. Want ik dacht, dat ik ook nog aan te denken om die te draaien. ja. Yeah. Uh, oh, ik ben hem kwijt. Danst, als dans, als ze danst. Ken je dat nummer? Leuk nummer. Ja, misschien moet je hem straks even, nog even draaien. Ik ga hem, ja, ja, goed. Dan ja. moet jij hem even opsnoren. Dan kan ja. ik hem wel op de... Nee, dus, uh, dat, dat ken je vast wel. Het is echt een heel leuk nummer. Oké. Okay. Nou goed, vanavond ja. dus Je uh, uh, gaat het van start. Het, hoe heet het festival gewoon? Zandvoorts? Uh, Ive, Ive, uh, hoe heet het? Yves Beerenzen uh, nodig? Gasten uit. Muziekfestival. Muziek? Nou goed, het ja. komt naar het uh, Raadhuisplein. Is ja, geloof het Raadhuisplein. Ja. Ja, ja. De week van de Duinverhalen uh, in de uh, Amsterdamse Waterleiding Duinengebied... Uh, uh, is, is, gaat van start van 5 tot en met 8 september. Kan je daar Duinverhalen uh, lezen... Uh, dat is, ik zit even te kijken, waar de heemstede Nee, nou, Ik zit even te kijken, daar is het ingang, adres. hier bij Koekhuis, of is ja, het Pannenkoekhuis? daar zit ik een beetje te kijken, ik zie het gewoon niet. Maar goed, uh, google daar even op. Je kan de duinverhalen lezen en horen van hoe het ontstaan is. Want vroeger had je daar best bewoners daar in de duinen. Je had de boeren, jachtopzieners, gravers. Er stonden ook oude gebouwen, die staan er nu nog steeds. Je kan ook nog wel bezichten geloof ik. Maar het is ooit ontstaan, Waterleiding duingebied. Er is een verhaal van Janik, Jacob van Lennep en zijn vrouw Henrietta. Hen, van Roel. Die uh, hebben uh, ooit daar zeg maar, water van uit, gedronken uit het duingebied. Ja. En die dachten van, hé, hey, dat is veel lekkerder het dan het water heerlijk. uit de lek. Lekker de Dus... Um, er moeten eigenlijk meer mensen kunnen drinken gewoon. Dus ja. uiteindelijk is dat ontstaan. De waterleiding Duinengebied. gebied. Ja. En kan iedereen daarvoor uh, van drinken. En vooral, het was ontstaan voor Amsterdam, eigenlijk ons. Dus daar is een hoop uh, te doen. Acht, van 5 tot 8 september, alleen duin verhaal over het ontstaan en de bewoners. Goed, uh, nog iets uit Zandvoort. Nou ja, wat is er te doen? Morgen is er nog jaarmarkt in het centrum. Dus uh, als je niet naar het feest gaat, kan je morgen om tien alweer naar de jaarmarkt. En er is nog een, een race op het circuit, de ADAC Noordzee Cup. Dus als je als vrouw niet naar de jaarmarkt wil... kan je gewoon nog naar de autoraces kijken. En de toegang is gratis. Kijk, nog iets wat je leuk vindt. de hoofdturbine en de duinen, je kan gewoon gratis het circuit bezoeken... en naar de race kijken. Behalve als je auto wil parkeren daar... dan kost het je wel 10 euro voor de hele dag. Oh, maar dat is dan toch ook wel weer zo'n hele dag 10 euro. Je kan gratis naar het feestje, kan gratis naar de markt... en gratis naar het circuit. Dus dat is altijd wat. Nou, kijk, ze beginnen net wel een beetje surf dit gaat hij nog op wiel of niet? Nou, kut die ze weer. Die lopen weer Over fietsen ze weer ook weer hè? Of een elektrisch Nou, fietsen, ik, nou? Ik, ik, bedank voor de dag. Ik vond dit, dit, deze de, de voorstelling vond ik niet zo spannend. Verder hebben ze nog even grondwateronderzoek gedaan in de Louis Davidstraat en Jo Berensen heeft daar, die is daar verantwoord voor, die heeft gezegd dat het daar uh, uh, veilig is. Het heeft wel de aandacht. Regelmatig moet dit getest blijven. De grote Krocht is er ooit een uh, wasserette geweest. En die hebben toch chemische uh, dingen gedaan. Zeepmiddelen? Zeep, ja, zeepmiddelen. chemische troep zit daar wel diep in de grond. Dus mocht er ooit in de toekomst gebruik worden gemaakt van dat grondwater daar. Moet dat gemeld worden. En dan moeten we opnieuw worden gekeken. Dus het blijft onder de aandacht. Verschillende uh, bedrijven hebben er al naar gekeken. Ja, grondwater. Uh, dan denk ik dat het nooit uh, schoongemaakt gaat worden. Het blijft daar het dan blijf, altijd zitten. Het blijft daar toch altijd ah. een beetje zitten, lijkt ah. mij. Ah. Nou ja, goed. Uh, water uit het gebied ah. zeg ik dan. Dat is misschien uh, veilig. Goed, Nou, dan moeten we nu naar uh, de Ivonnekeuze gaan. Oh, oh, oh jee. Nou, dan en... moet ik hem wel even introduceren. Want ja. uh, het, hij is niet eigenlijk heel gewoon in dit programma. Nee. Uh, Hoe heet hij? Want ik, uh, heb jij ja, hem bij... Ja, de... het, dat is een schöne Stag. Dat is Vliegerlied van Tim Toepet. Carnavalsnummer. Ja, ik, ik wil eigenlijk onze Duitse toeristen, die wil ik graag bedanken. Want okay. ik, ik las, ik moet hem even heel snel opzoeken. Ik las een, een kolom in uh, ons Antwoord's nieuwsblad. Ja. En uh, daar wordt uh, een Bali-medewerker van het VVV uh, uh, geïnterviewd. Ja, daar heb ik hem. Dat, uh, oh, oh, ja, heb ik het is dat... Op zoek naar, waar is het? Hij wordt in het zonnetje gezet. Uh, uh, meneer Gerardo Ibersen, die werkt uh, al jaren in het uh, VVV, achter de Bali... En het, het grappige is, hij zegt, ja, de grootste groep mensen die altijd bij mij aan de balie komt, dat zijn de Duitsers. Ja. En wat hem altijd opvalt is dat eigenlijk onze oostenburen nog best wel een beetje ouderwet zijn. Ze willen graag folders en uh, boekjes en informatie en ze zoeken niet zo snel iets op uh, ja, op het internet uh, via Google en ze willen ook nog het liefst gewoon cash betalen in plaats van pinnen. En daarbij vragen ze ook nog steeds van uh, of, uh, of er een kamervrij vrij zijn, Simmervrij. Simmervrij. Ja, dus ik dacht, weet je, wij hebben altijd ieder jaar. Uh, er komen zoveel Duitsers uh, naar Zandvoort toe. Omdat ze uh, natuurlijk uh, van de, ja. de frisse lucht, frisse lucht En uh, van de zee houden. En ik dacht, en er wordt ook veel te weinig muziek uh, bij ons, uh, Duitse muziek op de radio gedraaid bij ons. Dus ik dacht, weet je, we gaan gewoon even buiten de lijntjes. We gaan gewoon onze Duitse toeristen even bedanken. Dus ik dacht. Uh, ik wil hem ook nog wel introduceren in Duitsland... maar ik dacht, nou, laat ik het maar niet te lang houden. Nee. Het Vliegerlied van Team to Bed. Heb je hem bij de hand? Nou, een carnavalsnummer, of kan je hem niet vinden? Of ga je hem nog even zoeken, dat je nu eerst iets anders draait? Dat lijkt me handig. Dan ga ik hem straks Het Vliegerlied, nog... zeg jij nou. Ik weet ja. niet of ik daar zo in één keer te voorstellen kan toveren. Het mm, is vliegerlied. leuk, is gezellig, een beetje vrolijk. Ook voor de kinderen. Nou goed, we gaan het even opzoeken ja. en draaien we eens even een andere plaat. en ja. dan kom ik zo bij je terug. Met de jo nou, Jolandekeuze. Nee, de Yvonne keuze ja, zeker al thuis de bok en is natuurlijk altijd die voor een keuze. Mijn vrouw heeft ook die voor het dus vandaag. Goed, eh, is maar even. De, de villagers. Love. The summer's past. The summer's so. Summer. Je denkt van, ah, een hier hoor. Is het muziek, hè? Op de camping gewoon een beetje. Nou goed, de Grand Prix in België is natuurlijk van start in Spa. En vandaag een heel stuk in de telegraaf te lezen. Dat is echt het kampeerbalgala in, in, in Spa hebben we gecreëerd. Echt, ik weet niet hoeveel, 50 Nederlanders zijn daar met echt, echt van alles. Ze hebben zelfs een aanhangwagen meegenomen. En die aanhangwagen hebben ze zo dicht gelast dat ze er een zwembad van kunnen maken. En dan kunnen ze met z'n allen inzitten. Ze hebben daar een aggregaat staan. En ze hebben een gigantische koelkast. Waar natuurlijk alleen maar water in te vinden is. Ja, een frisdrank. Geen dieren, wow. geen, geen Dat doen ze niet. Dat, dat, dat is afgesworen. Maar goed, dus... Uh, ja, daar gaan echt... Uh, heel veel biertjes uh, gaan daardoor doorheen. Lekker. Lekker zuiver. Lekker zuiver, met z'n allen, ja. Nou, dus uh, dat is een hele belevenis. Uh, sommigen komen niet eens voor de Grumpy. Die komen gewoon alleen maar om daar gezellig samen te zijn. Nou, ik, uh, ik zou zeggen, leuk. Vooral bezig zijn, uh, goed bezig. Straks de, de keuze is al opgezocht, dus ze zit in de pen. We kijken eerst nog even naar de wereld wat er allemaal gebeurt. Um, ze hebben zelf ook een mobiele toilet neergezet hier. En ze hebben duizend liter bier meegenomen, hartstikke idee. Ja, genoeg over uh, misbruik van alcohol en dat soort dingen allemaal. Goed, wat zit jij nou al zo te lezen? Niks. Ik, Niks. Zit, te zoeken. ik zit even heel snel aan jouw bericht op te zoeken. Welk bericht? Nou, jij, jij begon eigenlijk over uh, de Grand Prix van Spa. Ja, nou goed, dat, uh, dat hebben we nu over gehad, denk ja. ik. Dat, uh, genoeg erover. Afgelopen weken te doen over uh, Amsterdam, criminele stad. Als er natuurlijk heel veel uh, uh, zwart geld wordt witgewassen door huizen die gekocht worden. Wat was het ook weer? een derde of de helft van de huizen wordt bijna contant afgerekend. En dan gaan ze meteen al vanuit dat dat, geld, dat, dat crimineel geld is. Want wie heeft er in één keer... 500.000 euro, wat kost een gemiddeld huis in Amsterdam... om dat zo te kunnen betalen. En dan zeggen de hypotheekverstrekkers uh, of dan ziet de makelaars... Ja, maar ja, sommige mensen hebben best wel wat overwaarde op hun huis. En uh, ja, dan hebben ze hun huis verkocht... en dan kunnen ze zo in één keer kunnen ze dat uh, cash, kunnen ze dat betalen. Lekker. Nou goed, dat is een verontrustend uh, per, uh, rapport... over de criminele activiteiten in en rondom uh, Amsterdam. Dat vooral ook de jeugd uh, vrij snel al bij betrokken wordt... 10 geleden, leeftijd worden ze al ingezet. Ons wachten of ons uh, op, op de uitkijk staan. En dan, nou goed, liquidatie doen ze nog net niet. Maar daar lopen ze al staatsje bij, geloof ik. Dus nou, lekker. Dat is ja. de toekomst, dames en heren. Hè? Nou goed, uh, verder kijken we de wereld. En ik zie dat jij het nog niks hebt gevonden. Dan is uh, we dan maar gewoon tijd voor de... Doe dat maar. Voor de, de, uh, ik denk dat je daarna even moet bijkomen. Voor de... Mensen ook, valt het uit. de, de Maar uh, ik, in het kader van onze Duitse turisten. Ik denk, je doe iets gezelligs. Ik doe iets gezelligs. Ja. Die liegt gerne raus und schau zum Himmel auf. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus. Und wirkt der Flieger vorbei. Dann wink ich zu einem Lau. Hallo Flieger, und bist du auch dabei? Dann bin ich so vertraut. Und ich wirke. Flick, blick, wie er Flieger ben so stark, stark, stark wie een Tiger und so groß, groß, groß wie een Giraffe so hoch. Oh oh oh und ich spring, spring, spring immer wieder en die schwimm, schwimm, schwimm zu den über die nimm, nimm, nimm die beide. Vliegerlied voor onze Duitse toeristen die, eh, ja, die dit uh, leven voor ons hier in Zandvoort mogelijk maken. Ja, het is toch zo. Ze brengen geld in het laatje. Ze zijn er altijd. Ze zijn er altijd. Er ja, nee, ik bedoel... Uh, ja, hartstikke mooi. Nee, ik, ik was er al klaar mee. Hallo. in het kader voor vanavond? We kunnen gelijk door. Ja, goed. Het is uh, zaterdagmorgen. Ik uh, lees in de krant. En er is nog uh, veel in Amerika met... Uh, Sch uh, sch ...schoolshooting, of wat noem ik wel. Ja, uh, uh, school sch Schieten op school? Sch ja, noem eens dat. Een soort kreet hebben ze daarvoor. Ze zijn daar uh, handig op ingesprongen. De... Noem je dat? De, uh, de wapenwinkels. Ja. Hebben, Tegenwoordig hebben ze kogelvrije rugzakken. Dus niet alleen dat je potloden gaat halen. Maar ook kogelvrije rugzakken. Die worden steeds beter. Je kan ze kopen van, van 200 euro tot is 600 euro. Niet te geloven. Dus die uh, moet je gaan aanschaffen om een, een, een kogel uh, te voorkomen. Ja, ja. Maar dan kan je toch beter gelijk de wapens uh, Ik dacht, Gewoon iedereen wapens. Afschaffen? Nee, iedereen gewoon wapens. Ach, en uh, wie begint te schieten... En een schieten? gratis uh, kogelvrije rugzak erbij. Sorry? Ja, dat klinkt echt een beetje als het Wilde West. Zoals vroeger ook, hè? Gewoon ja. iedereen, iedereen wapens in de school. Zoals het bedrijf binnenkomt, krijg je een wapen. En als er iets gebeurt... Schakel hem maar uit. Maar dat, dat is dus nu de Toeens? insteek? Dat nee, die, is de ook, nee, die, die, die rugzakken. Waar rugzakken. Je ook ja, je hebt zelfs ook nog kogelvrije hoodies. Weet je, capuchons die je ja? over je hoofd kan doen. Die zijn ja. ook echt wel prijzig. 600, 700 euro. Nee. En uh, de, de, de vagina is met 200 tot 300 procent toegenomen. Dus dat schijnt echt wel iets nieuws te zijn. En ja, nog steeds proberen ze natuurlijk de, de, de, water, de wapenwetloop aan banden te leggen. Maar er is zoveel geld mee geboeid. En er zijn zoveel lobbyisten die dan weer komen praten bij Trump. Dat ze zeggen: Nou, de semi-automatische wapens, die gaan we misschien dan aan banden leggen. Maar dat is een ideetje. We kunnen we nog een keer over praten, maar het komt al een keer. Dat had ook ja. nooit Het gebeurt zo vaak, hè? Ja. Show out shootings heet het ja. volgens mij. Hè? Dat is echt bizar. Gewoon. Om daar binnen te komen is al heel, heel moeilijk. Maar ja, als je daar gewoon leerling bent, dan kan je oh. naar binnen. Ja, en dan kan je dus ook altijd meenemen. Ja, het is echt. Uh, ik vind het uh, schokkend. Ja. Ik zou mijn kinderen bijna gewoon als ik in Amerika kinderen zou hebben, die zou ik bijna in de school durven laten ja. gaan. Thuis. Thuis lesgeven. Ja. geven. zoiets. Ja. Dat zou ik doen. Nee. Ja. Goed, nou verder. Um, ja, ik, ja, Duitse bericht. Ik zag nog even iets heel grappigs. Dat is weer iets heel anders. Ik ga nog het heel even over Duits hebben. Dat uh, op de Duitse snelweg een jongetje van 8 was aangehouden door de politie omdat hij aan het joyriden was met de auto van zijn moeder. Oké, okay. hij hield nou heel erg al van autorijden. Ik denk, hoe kan het nou een jongetje van 8? Maar hij zei ja. dus dat hij uh, al kart, dat hij dus vaak uh, in auto zit. Maar hij Mag je stappen? Dus, uh, kijk uit. Ja, hier hier, hier yeah. al kan. Ja. Hij ging 140 kilometer per uur over de weg. En op een gegeven moment werd hij daar toch een beetje misselijk van. Dus hij had hem aan de kant geparkeerd. Overgeven. Ja, zijn moeder was hem al 45 minuten kwijt. En, en oh. ze miste de auto. Dus toen had ze de politie ingeschakeld. Ik denk, hoe is het mogelijk? Acht jaar en je rijdt s'nachts ook nog hè, met 140 kilometer... Uh, 140 kilometer per uur. Ja. En hij werd wel een beetje misselijk, dus uh, moest hij ja. overgeven. Ja. What the fuck, Het is best leuk dat je mijn auto pakt, maar, uh, maar kort buiten de, die wagen, joh, gek. Een grappig detail is, het is niet bekend of de jongen straf van zijn moeder heeft gekregen. Staat hier. Het is ja. niet bekend of hij straf heeft gekregen. Dat, dat is toch wel de hoogste straf die je krijgt, maar of hij hem heeft gekregen. Weet ik. Nou ja, het is natuurlijk de, het is wel een beetje. Wat is dat voor een gekke geit? Ik ken je dan, het ook heb niet, je, deze heb, geit, maar ik vind heb, het wel raar. Heb je het al gezien, trouwens? Nee. Is er een foto een filmpje van? Nee. Uh, heb je het dan zien liggen? In de supermarkt? Nee. Ik was er laatst. Oh. En wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat ligt er nou in de supermarkt? zo zo De pepernoten. Ze liggen er alweer. Echt waar? Ja. Sinterklaas. Echt waar? Is hij al? Uh... Het is er alweer. Ja. En, en, en ik liep doe. gisteren toevallig in een uh, bekend uh, groot tuincentrum. Ja? En wat doe je in een tuincentrum? Ja, je gaat een plant kopen of je komt in ieder geval groen. Ja. En ik keek zo in mijn rechterooghoek, ik zag ze al liggen. De kerstpieken. Dus uh, die worden straks ook allemaal weer uitgesteld. Ze waren alweer bezig met uh, het opzetten van de stellages. Hè, met alle kerst... Maar is het, dan, is het dan een oud partijtje wat ze voor half geld proberen uh, te verslijten? Eerst dat, misschien. Ja, ja, eerst nee, dat, dan de nee. oude troep weg en dan straks nieuwe? Je bedoelt uh, de kerstpieken of uh, de pepernoten? Ja, nou, alle ja, twee. Nou, in ja. ieder geval de pepernoten waren al in de aanbieding. Het zou best kunnen dat ze het restant van vorig jaar nu in de aanbieding ah, ja, doen. Yeah. En dat het daarna vers komt. Goed, nou, ik, uh, ik heb er nooit zoveel mee, maar... Uh, het is goed dat het er is, want ja, als je het wil. It's the Cool Teen Virgin Motorcycle Car. Motorcycle Club. Ja. Nou ja, goed, uh, grappig hoor om zo'n titel te bedenken. En dit is daarop te vinden. Dit is een uh, single. Sprak rij, voor zich in het droom. Rij jij motor? Uh, nee. nee. Ik heb ook Lacht. motorrijbewijs nooit gehaald. Ik heb alleen mijn autorijbewijs. Dat was al een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik heb er volgens mij wel. Een... Nou. Hoe lang heb ik over dat? Ik mij vijf keer voordat ik het had. Ja, vijf keer. Elke keer, rijbewijs? oh man, zeg, een deuk in je ja, gewoon je ja. weer, weer weer zakte gewoon. De eerste keer, dat kan gebeuren. De tweede keer, nou, het ja, ja. derde, keer. jezus. Ja, dus bij je je ik helemaal niks. Ja. En de vijfde keer had ik het. Ik had het ook, hoor. Bij de tweede keer werd ik al, al lichtelijk depressief. Maar ja. goed, Ik heb het bij de derde er is keer. Dus nooit erover overgegaan, zeker. Nee, ja, ja, Daarom zit ik ook hier. Ja, precies. Nee, maar. Ja. Euh, nee, nee, nee, ik, oh ja, nee, want ik zie het nu hier ook. Een, uh, heb je dat ook gezien? Australische bestuurder. Ja, hij heeft een ja, boete heeft een gekregen voor wat boete, dan? Want het, nou, het is, niet het is helemaal ook dan? heel grappig weer. Dit denk ik van uh, een bestuurder van de auto. Die werd aangehouden door de politie in uh, Brisbane, Australië. Yeah. Want hij kon amper nog uh, door zijn raam kijken. Want zijn ja. auto lag vol met troep. En als je dat ook ziet. Nou, volgens mij is het... Ja, ik weet het niet. Misschien is het een zwerver die zijn auto nog heeft. En die zijn hele huisraad mee heeft genomen. Post ja. ligt op zijn Volk dashboard. Volgens mij het allemaal plastic zakken ook gewoon. Oh ja, dozen, dashboard. Ja, het ziet er heel plezierig. Kledingtroep. En ja. uh, het is ook Alles wel weer die, uh, zielig. Nou ja, ja, ja, zielig weet ik nou niet. Ja, ja goed. Ik, ik, ik, onder, ja, ik zie 19, er meer, hoor. Negen, nee, oh, het is 190 euro. Oké. Okay. daar nee. oh, dat valt op me. Ik dacht 1900. Zou ook, dat die ik dat echt, kunnen betalen als je zo rondrijdt? Uh, dat is ook Al ben je ook begaand met de mensheid ja, ook, hè? dat vind ik ook weer. Ja, neus. dat grijp je toch wel aan. Je denkt, het is een man ja. alleen... Ooit het huisachtig door dus zijn vrouw. Ja, even, nee, maar ik hoef hem nou, niet hoor. De ambulance de vrouw doe dit, do doe dat. En dan uiteindelijk dan, oh, ja. zit hij in zijn auto. Ja. Al die rekeningen gooit hij op zijn dashboard. Oh, bekijk het maar. Ja, dan hebben wij het weer gedaan, hè? Ja. Wij dus moeten, ik uh, probeer het meteen af te schuiven. Uh, ik bedoel, uh, ik heb geen zicht op de rekeningen, dus dat wil ik eigenlijk ook zo houden. Oh ja, vandaag! Oh, okay. oh. Is hij ook jarig? Ik was hem even vergeten Ja. Hey, my... Heet je ook weer. Ik zeg zo'n plaatje wel voor uh, Goedemorgen Zand. We straks na tien uur. Oh ja. Ik weet niet of de lijnen goed zijn bevonden. Ik zit te kijken. Ja, ik hoor wel. Dan staand iets. Ja, klopt. Voor mij komt het allemaal goed na tien uur. En hij uh, is trouwens 74 geworden fanworts om even volledig te zijn. Nou goed, ik vond het uh, waar genoeg. Bent u er volgende week weer bij? Um, ik denk, het niet. Ik, denk okay. het niet. ik moet heel even in mijn agenda kijken. Nou, kijk even want, heel uh, in je agenda. Oh ja, want Jolande uh, is er drie keer... Nou, ja, die is er heel lang niet. Die is Weet. pas 21 september pas weer. Dan pas? Dan pas weer. Nou, wat allerlei avonturen gaat ze beleven. Ik heb geen idee. Zeg. Misschien heeft die man van haar, uh, man van haar, haar ontvoerd. Huh? Nou ja, zoiets. Oh. Dat zou kunnen. Ik ga straks weer snel naar het voetbalveld. Oké. Okay. Zo'n lief moet weer voor de beker. Dus dan ga ik gelijk weer door. Oh, Oké. Okay. Nou, succes. Ja, bedankt dank, voor je aandeel. We draaien nog één plaatje. Ja. En dan, uh, even kijken deze plaat. Ja, precies. Ja, dus. Dan zie ik u volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van Toebak leeft. Oh. Dag. Dag. Wat doe je nu? Wat de fachtige vuinhoop. Goed. Nou, van I don't wanna go to war today. Can't remember why. Smoke a lot with you Think I missed my train